Gaat uw gang, zei Pim voor het tweede uur. Nou, we zijn weer zeer benieuwd naar de muziekjes die Pim allemaal gaat draaien voor ons. Altijd goed om te zien. Aangeschoven is de wethouder Kloet. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, we het over twee dingetjes hebben. Uh, openbare ruimte. Toen zei u tegen mij van heb je even... Nou, dat is natuurlijk een mooi waar we het lang over kunnen hebben. Dus ik weet niet hoeveel we hebben. Maar... Nou, ik heb een aantal punten opgeschreven en daar hebben we het al een keer over gehad. Ik wil ze toch even benoemen. Ja. Maar eerst de inloop over het Badhuisplein. Was u tevreden? Um, nou, ik vond hiervan een mooie opkomst. Ik denk dat er heel veel uitgelegd is. En wat ik in het begin ook zei... er is een wens geweest, zowel bij de inwoners als bij de gemeenteraad... wat er trouwens ook inwoners zijn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 Ja, en, en uh, dus Jammer. Je, je, je zit nu wel, er staat nu al een enorme hijska naast. Dus de, de opbouw van de watertoren zelf, die gaat echt uh, nu beginnen. Uh, maar de, het, in, de, in de afbraken was wat meer uh, problemen. Uh, ook qua Asbest is daar wat meer gevonden. Dus uh, vandaar dat dat iets langer heeft hmm. geduurd. Als je daar dan staat als wethouder, word je ook aangesproken, heb je nog uh, adviezen gehoord? Uh, nou, geen adviezen. Ik sprak iemand die zei, well, ja, zonder dat het casino verdwijnt, ja.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 37. jaar? Nou, in, in, inmiddels bijna 38 jaar. <laughs> Volgens mij was het de afbraak van Bouwers was destijds uh, afgerond in 1987. Nou, ik, ik kom inderdaad nog uit de tijd van Bauwers. Uh, wij liepen er onderdoor richting, uh, richting strand. Dus overzicht gesproken, dat was er niet. Uh, openbare ruimte. Uh, daar wil ik het ook even over hebben. In het coalitieprogramma staat uh, een heel stuk over openbare ruimte...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 De belangen van iedereen rondom zo'n plein, die kunnen vrij groot zijn. Als je kijkt ook naar het Kerkplein, Kerkstraat, Badhuisplein bijvoorbeeld, die connectie. Uh, nou, u uh, haalt, haalt net al uh, de discussie aan uh, hoe dat uh, gegaan is. Uh, nou, daar moet je inderdaad wel flink even met elkaar uh, om tafel zitten. Hoe, hoe komen we hieruit en wat gaan we daar dan precies is mee daar, doen? Is daar uitzicht op, op dat Raadhuisplein? Komt is nieuw... sowieso een uitzicht vanuit het raad zelf, ja. Maar dan kom ik maar zo over. Het, al het uitzicht wordt belemmerd door een lantaarnpaal die al vijf jaar hoofd is, maar daar kom ik straks nog even op terug. In ieder geval staat de paal er nog. Dat vind ik <laughs> al heel wat. Um, ja, nee, zeker. Ik ben daar, uh, of ik, we zijn daar druk mee bezig... om dat nieuwe uh, uh, kleine studie uh, te doen. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft is dat... Uh, ja, zeker staat dat bij ons op het, uh, op het netvlies.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 Uh, heb ik eens navraag gedaan van. Uh, kijk, de handvraag is nou. Want ik, ik naarmate u gelijk heeft. Uh, er zijn ook dingen opgelost, trouwens. Hoor, uh, een stukje uh, Boulevard Banaar uh, Venema plein, bijvoorbeeld. Dat is uh, keurig netjes hersteld. Dan een nou, bou Boulevard Banaar zijn. is een, een keur aan wit licht en geel licht. Dus dat is ook niet helemaal netjes opgelost. We doen het wel. Ja, dat is waar. En daar ging het even om. Uh, kijk, wat, en, wat, wat u nu zegt, dat, dat is eigenlijk de, de, de spijker op zijn kop. Ik, ik heb eens navraag gedaan van waarom leggen wij niet bijvoorbeeld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 Even doet, maar dat zeg maar het grote probleem in de grond zit. In de grond zit. zit. En als ik zou keer willen aanraden, bel Liander op om wat te regelen. Uh, zult u begrijpen dat dat niet uh, uh, in een dag gedaan nee, is? Nee, dat is niet. Daar ik zit een grote wachttijd ja. in. Nou, daar zit wel. Nou, uh, uh, uh, dat kost veel tijd. Dat laat opgelet <klaar> dat uh, lantaarnpalen die er al twee drie jaar uit liggen. Mm. Ja, dat, dat is natuurlijk iets wat uh, wat gewoon niet kan. Zelfs vijf jaar. Uh, zelfs vijf jaar. Dat is die uh, uh, onthoofde bij. Uh,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 U heeft, de op de nieuw, u heeft op de nieuwe Acceptie een belofte gedaan aan een bekende zandvoorter. Zeker, en die belofte, die, uh, ik weet niet precies wat het over gaat. Um, en die wordt ook uitgevoerd. Dus uh, eind deze maand uh, moet de klok vandaag u, u heeft nog een week. Ik heb nog een week, ja. Dus uh, ik weet dat hij een aandacht heeft. Ik heb gezegd, wat er ook gebeurt, hij moet er staan. Um, hij is in ieder geval uh, nou, bijna binnen, zou ik zeggen. Dus uh, <lacht> we gaan het uh, zeker neerzetten en ik zal daar. Uh,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 We krijgen de koffieapparaat niet op gang. En ik ga verder met Alles muziek. Goed. Alles kan een mens gelukkig maken.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 Dat ik net iets vaker, iets vaker, simpelweg gelukkig was. Een eigen huid, een onder de zon. Ja, we gaan gelijk beginnen omdat Sven Drommel, die aangesloten is, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Uh, hij moet met de trein van 49, dus we gaan met de sneltreinvaart...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 tot stand komen van het GVVP. Alleen enkele maanden terug uh, was het GVVP ook uh, aangeboden in de Raad. Alleen toen ja, bleek er toch nog best wel veel onduidelijkheden in te zitten. Um, ja, inwoners waren onvoldoende uh, geïnformeerd. Er zat in een hele uh, exotische verkeersplein... als suggestie bij de Shell uh, ingetekend. Ja, en daarvan hadden we eigenlijk gezegd... Um, het is niet uh, goed, het moet uh, terug naar de tekentafel...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 Even los van die maximale snelheid, waar inwoners zich over het algemeen het meest aan storen. En dat deel ik volledig. Dat is eigenlijk asociaal en te hard rijden van mensen. En dat is ook wel een behoorlijke opgave om daar wat aan te doen. Ik ben dat helemaal met u eens. Het asociale rijgedrag van mensen dat varieert van fietsers, scootmobielen en andere vervoersmiddelen...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 verkeer- en vervoersplan ons gaat brengen. Inmiddels is aangeschoven Gerrit Bodden. Goedemorgen. Goedemorgen. Er wordt eerst even interbridge gesproken, heb ik in de gaten. <laughs> ja, zeker. Ja. We ook <laughs> <kunnen> elkaar <laughs> heel goed natuurlijk zijn. Ja, dus ja. ja, wat, ja. Jullie Bridsen ja. niet samen? Uh, we zitten wel op dezelfde club. Pim was al jarenlang lid van ja. de Zandvoortse En We spelen het, ook tegen elkaar. Hetzelfde ja. niveau? Ja, ja nou, min of ook. meer ja, wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ik heb ja. ook nee, begrepen dat, is, dat, het... dat er niveaus zijn in Bridsen en klasses...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 Zij... Hebben zij, hebben zij een, een, een lespakket gemaakt? Of ga ja. je dat zelf. Ja, ja. ja. er zijn verschillende, er is verschillende lesmateriaal. Wij maken inderdaad, wij hebben ervoor gekozen. in overleg met Mary van Dam, die onze docent is. Eh, om gebruik te maken van het standaard lesmateriaal van de NBB. Eh, en zij ondersteunen ons daar ook in. Je krijgt ook, eh, kunt ook een korting krijgen op het lesmateriaal. Want ja, men ja. wil stimuleren ja, dat er ja. nieuwe aanwas komt. kost toch geld allemaal, hè? Het kost geld. Dat is nou eenmaal zo. Hobby's kosten geld. Nou dan valt het over het algemeen nog wel mee, hoor, met Britje Maar goed, er komen we misschien nog wel op. Daar komen we zeker op. <laughs> <laughs> nou ja, u, u heeft volkomen gelijk. Want als je een fiets wil, uh, wil hebben, dan kost het veel geld. Als je dat gaat voetballen, of. moet je kleren kopen. Absoluut. Enzovoort, enzovoort. Ja. En hier ben je met een, eigenlijk met uh, um, een, een zaal en een paar goede set kaarten ben je al klaar. Absoluut.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 Dus per lijn worden ook mensen bij elkaar gezet. Ja. Om het simpel te houden. Ja, ja. Dus ons ledenbestand is ingedeeld in. Voor... Zoveel A, zoveel B, zoveel C. Oké. Okay. Wim, wat speel jij? Ik speel zelf in de A, sorry. Nou, en niet sorry. Op dit sorry. moment zat ik helemaal bovenaan. Oeh. Ja, dat is toeval hoor. <laughs> Nou, hey, Wim, hey. is dat toeval? Ik of zet zijn microfoon even uit. Nee, ik moet, ja. nee, als, uh, dat, als dat een aantal gemiddelde scores is... ben je dus eigenlijk de beste speler van de Zandvoors de Club. Op dit moment op dit wel, moment wel ja. Ja. Ja, ja. ja. Maar dat wisselt per week, hè? Dat kan, kan per week wisselen. Ja, Hij ja. kan het ook volhouden. Dat kan, absoluut. Ik kom Pim regelmatig tegen. Want die en probeert u, mijn partner u, u, u probeert hem naar beneden te halen. Nou, dat is eigenlijk een beetje de uitdaging die erin zit natuurlijk... <laughs>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 Nou, dat, dat zou natuurlijk wel interessant zijn. We hebben genoeg uh, lagere scholen. Daar uh, zitten ook slimme schakers bij. Ja. Dus er zitten er ja. ook slimme Britjes bij. En daar lees je niet. ook over in dat, uh, in dat magazine van de Bond... hoe, hoe leuk scholen en kinderen dat ook, ook zijn gaan vinden. Dus... Nou ja, dat, daar, daar zit je ingang naar. Ja. Absoluut. Zeker voor de toekomst. Meneer Borre, ontzettend dank voor de uitleg... en ja, de ondersteuning ja. van Pim. Hè, want ik uh, ja. wil even nog een keer roepen... Weer, dat ik. de beste Britse versantwoord <laughs> aan de knoppen zit. Pim? Ja, dankjewel. <laughs> Pim!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 So let's